...leeftijd tot 66 jaar in 2020. En dan het weer, eerst op de meeste plaatsen zon... ...maar vanuit het zuiden meer bewolking... ...en tegen de avond in het zuiden af en toe ook wat regen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.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 Inderdaad, dat waren ze, de heren van Bon Jovi. Zondag in Kennemerland op twee frequenties live. Bloemenaal 105,8, Zandvoort 106,9. Dit is zondag in Kennemerland.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 I'm <laughs>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 Met Blondie en de Doors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 Right, should have seen just what is there, and not some holy light that's crawled beneath my veins. And now I don't care, I have no love.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 het een en ander bezoeken van muziek-evenementen en dat soort zaken. Daar had ik dus het volgende bedacht. Want dan gaat er bij mij iets stromen van een, van een, van een blog of een column, hoe je het maar noemen wilt. En die ga ik dus gewoon nu. Gewoon ongegeneerd voor zitten lezen. Want ja, ik heb het mezelf bedacht.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 nice and easy hmm? well I like to do that for you just one thing somehow I never ever seem to do that is just say be because I I like to do it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 And so much space Barkley met uh, Crazy. Nou, we gaan uh, even uh, praten met Frits Reek. Ik, ik hoop dat hij me hoort, Frits. Ja, ik hoor jullie. Oké, oh, okay. ja, want uh, telefoon uh, is uh, minder, maar uh, via de vork gaat het dan weer een stuk beter. <laughs> ik ben weer helemaal gerustgesteld. Frits, uh, vanmiddag uh, de wedstrijd tussen Bloemendaal en Laren. Ja. Ja. Playoffs, hè? Het is de tweede wedstrijd in het kader van de best of three. Hoe maar netjes in het Nederlands zeggen. Ja.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 Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Doorbehoord met het NOS journaal. De VN-veiligheidsraad veroordeelt de Israëlische actie op een schip met hulpgoederen voor Gaza. De raad roept op tot een onafhankelijk onderzoek van de actie, die zeker aan 10 mensen het leven heeft gekost... De in beslag genomen schepen moeten worden vrijgegeven en de bemanning moet direct door Israël worden vrijgelaten, zegt de Veiligheidsraad. De bewoording van de verklaring, waarmee de vijftien leden van de Veiligheidsraad na een lange vergadering kwamen, is minder scherp dan waar de Palestijnen, Arabieren en Turken om hadden gevraagd. Twee Nederlanders die meevoeren op een ander schip in het hulpconvoi voor Gaza zijn ongedeerd. Ze zitten in een Israëlische gevangenis. Bij containerbedrijf APM op de Maasvlakte is een wilde staking aan de gang. De werknemers willen dat het ontslag van een kraanmachinist ongedaan wordt gemaakt. Gistermiddag legde de middagploeg spontaan het werk neer. De avondploeg besloot de actie voor te zetten. En er wordt nu nog steeds niet gewerkt. De ontslagen zou op het terrein van APM een ongeval hebben veroorzaakt. Er was alleen materiële schade. De man werd geschorst en na een onderzoek door de directie op straat gezet. Een poging van FNV-bondgenoten om te bemiddelen in het conflict is op niets uitgelopen. De vakcentrales FNV, CNV en MHP gaan door met het smeden van een AOW-plan met de werkgevers. Daarvoor kregen ze van de afzonderlijke bonden het groene licht. De vakcentrales werken samen met de werkgevers aan een plan voor verhoging van de AOW-leeftijd tot 66 jaar in 2020. Oliemaatschappij BP treft op de bodem van de Golf van Mexico voorbereidingen om een kap over de lekkende oliebron te zetten. Daarmee zou een deel van de olie kunnen worden opgevangen en naar de oppervlakte kunnen worden gebracht. Op z'n vroegst kan morgen met de plaatsing van de kap worden begonnen.